9 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentzen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal... correspondent Michel Maas die probeert op de Filipijnen naar het rampgebied te gaan... en de aanvullende pakketten van zorgverzekeraars worden versoberd. Nu is het NOS journaal. Ook over de Filipijnen, door wat meegens. De samenwerkende hulporganisaties, SHO, komen vanochtend bij elkaar... om te spreken over een nationale hulpactie voor de Filipijnen. En als het zover komt, wordt Giro 555 geopend voor hulp. Drie dagen na de verwoestende orkaan komt de hulpverlening op de Filipijnen maar moeilijk op gang. Reddingswerkers kunnen de rampgebieden niet bereiken, wegen zijn geblokkeerd en vliegvelden zijn verwoest. SHO-directeur Grotenhuis denkt dat organisaties desondanks snel iets kunnen betekenen. Het is goed om op te merken dat uh, de eerste hulp eigenlijk altijd van de lokale bevolking komt. Nou ja, na een paar dagen uh, gaan wij dat overnemen en proberen we daar ons steentje aan bij te dragen. Dat doen we overigens ook met de, de, de Filipijnen, het leger wat daar ongetwijfeld actief is... met hulpdiensten die daar actief zijn... en kijken of we dat kunnen versterken en daar onze bijdrage aan kunnen leveren. Volgens de Filipijnse autoriteiten zijn er zeker 10.000 doden... maar de vrees bestaat dat het dodental nog veel hoger uitkomt. De stichting preferente aandelen BKPN heeft de beschermingsconstructie rond het bedrijf opgeheven. De tijdelijke muur was in augustus opgetrokken... om een vijandige overname door het Mexicaanse bedrijf America Mobile te voorkomen. Met het uitgeven van tijdelijke preferente aandelen... werd de zeggenschap van America Mobile in één klap gehalveerd. Kon het bedrijf van Carlos Slim ook nooit een meerderheidsbelang opbouwen. Vorige maand trok America Mobile zich terug. Dat is voor de stichting preferente aandelen reden om de muur neer te halen. De 30 Greenpeace-activisten die vastzitten in Rusland... worden overgebracht van Moermansk naar Sint-Petersburg. Transport van de 30 mannen en vrouwen begon vanochtend om 5 uur. En als alles volgens plan gaat, komen ze morgen aan. Begin deze maand werd al aangekondigd dat ze zouden worden overgeplaatst. Volgens de Russische autoriteiten is het makkelijker... om de activisten in Sint-Petersburg vast te houden... zegt correspondent David-Jan Godfran. Dat is een grotere stad, er zijn meer faciliteiten. En bovendien zitten daar heel veel consulaire vertegenwoordigingen. Dus dat maakt het voor de diplomaten makkelijker... om contact te houden met, uh, met de gevangenen... Uh, en ja, voor hun belangen op te komen. De gevangenisfaciliteiten in Sint-Petersburg... zijn vergelijkbaar met die in Moermansk. De dertig onder wie twee Nederlanders zitten sinds september vast... na een protestactie bij een boorplatform. Meer dan de helft van de ondernemers heeft de afgelopen drie jaar de secundaire arbeidsvoorwaarden van het personeel versoberd of wil dat gaan doen. Dat blijkt uit een enquête van TNS Nipo in opdracht van het Financiële Dagblad. Ondernemers doen dat vooral vanwege de kosten, maar ook omdat de voorwaarden niet meer van deze tijd zouden zijn. Vooral de dertiende maand, leaseauto's en OV-vergoedingen worden geschrapt. En ook wordt er bespaard op mobiele telefoons, laptops en tablets. Dit jaar hebben tot nu toe ruim 1200 zwartspaarders hun verzwegen vermogen opgebiecht bij de Belastingdienst. Het gaat om een totaal vermogen van zo'n 550 miljoen euro. In september werd een fiscaal gunstige regeling in het leven geroepen voor zwartspaarders die zich willen melden bij de fiscus. Wie zich voor 1 juli volgend jaar meldt, hoeft geen boete te betalen. Normaal gesproken bedraagt de boete 30% van de ontdoken belasting. In de haven van Antwerpen zijn 21 mensen gewond geraakt door een lekkende container op een schip. Twee mensen zijn er slecht aan toe. Wat voor stof er precies is gelekt is niet duidelijk, zegt de brandweer. Wij werden vannacht opgeroepen voor een aantal mensen die bevangen werden door een chemisch product. Bij aankomst bleek dat er een tankcontainer aan boord van een van de schepen lek geslagen was. En dat daardoor een vloeibaar toxisch product was vrijgekomen. De brandweer weet ook nog niet uh, hoe het lek is ontstaan. Volgens de gemeente Antwerpen is er geen gevaar voor de wijdere omgeving.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 René Passet zag een uh, redelijk drukke ochtendspits. Met problemen op onder andere de A15. René, hoe is het inmiddels op de wegen? Het gaat uh, langzamerhand wat beter. Maar het blijft toch wel druk hoor. Met 46 files, 175 kilometer. Vooral rond Amsterdam is het druk op de A1. De A6, daar hadden we vanochtend die auto met pech op de wisselstrook. Ook bij Den Haag wat problemen. En bij Utrecht. Eerst de A1 eventjes, van Amsterdam naar Abersfoort. Bij Muiden is een ongeluk gebeurd, 5 kilometer file staat er, de linkerrijstrook is dicht. Een kapotte auto blokkeert een deel van de A2, Eindhoven-Utrecht. En dat verklaart de file tussen de afrit Sint-Michiels-Gestel en de afrit Kerk-Driel, 8 kilometer. De A4 Den Haag-Amsterdam is vastgelopen bij het Prins Klausplein, 4 kilometer. Dat heeft te maken met de problemen eerder vanochtend op de A12 vanuit Utrecht. Ook daardoor viel op de A13 Rotterdam-Den Haag... Daar knoopt het Ipenburg al 5 kilometer. De A15, die noemde hem al, nou, dat gaat een stuk beter inmiddels. Van Rotterdam naar Gorkum nu nog 6 kilometer bij Slietrecht-West. Maar dat begint op te lossen. En er is een ongeluk gebeurd in de Velsertunnel vanochtend. Dat levert file op uh, richting Beverwijk 3 kilometer. En zo dadelijk hoort u meer over het versoberen... van de aanvullende pakketten in de zorg. Blijf luisteren.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 Met Lara Rense. De Filipijnse stad Tacloban is grotendeels verwoest door de orkaan Haiyan. Een meter Een 4 meter hoge stormgolf overspoelde het land en maakte de wijk met de grond gelijk. Al dus deze verslaggever. En niet alleen de beelden van de verwoesting op de Filipijnen zijn gruwelijk. What you can't see in the pictures is the smell. There is a sweet er ja, hangt een indringende doodse lucht. Veel mensen proberen weg te komen, maar dat is niet eenvoudig. Outside Taklban Airport, hundreds are queuing in the pouring rain in the hope of boarding a flight out of hell. Er staan lange rijen, zoals de verslaggever zegt, voor een vlucht uit de hel. En die hoorde eerder vanochtend dat uh, juist ook veel mensen... vanaf andere eilanden naar uh, bijvoorbeeld Leta willen gaan... om te kijken of daar nog familieleden levend zijn. Dus er zijn allerlei stromen die uh, tegen elkaar ingaan. Mogelijk tienduizenden doden eh, op de Filipijnen als gevolg van de orkaan in totaal. En de hulpverlening, zo weten we inmiddels, komt moeizaam op gang. Reddingswerkers kunnen de rampgebieden niet bereiken. Juist ook vanwege die tegengestelde stromen van mensen die weg willen... of juist ze naartoe willen. Je hoorde dat eerder van Michel Maas. Die is op de luchthaven van Manila op de Filipijnen. Eh, Michel, merk je op de luchthaven ook die extra activiteit? Ja, vooral bij de, de ticketbureautjes... Daar staat het uh, stampvol, daar hebben mensen die moeten daar uren in de rij staan... om in aanmerking te komen voor een van de weinige tickets in de richting van Cebu. Dat is het uh, knooppunt daar in het zuiden in de buurt van de, het rampgebied. Dus het is het, daar is het de gekkenhuis en de mensen die uh, uiteindelijk het ticket kunnen bemachtigen... die moeten ook nog eens uren wachten om een, op hun vlucht, uh, net als wij. We waren zo gelukkig dat we een paar tickets kregen... en nu staan we dus uh, alweer een paar uur te wachten op de vlucht... Waar we op mee mogen. En wat uh, ben je ondertussen te weten gekomen zo op weg naar dat rampgebied? Wat zijn de laatste berichten over bijvoorbeeld, uh, we noemden het al eerder eventjes, het eiland Letten? Nou de berichten die nu binnenkomen, dat zijn vooral berichten over wanhoop. De mensen die daar zitten, die hebben niks. Die zitten al dagen zonder water, zonder stroom, zonder eten. En dat leidt op, leedt al tot plunderingen. Mensen hebben winkels geplunderd. Mensen zoeken overal waar ze maar kunnen naar voedsel, naar water. En het is ook voorgekomen dat er zelfs al Rode Kruis-medewerkers zijn overvallen... en beroofd van de spullen die ze bij zich hadden. Dus uh, dat betekent wel dat de wanhoop daarop leed erg groot is. Ja, en, en kunnen de mensen op dit moment um, bijvoorbeeld... Uh, kun je dat terugzien op beelden, um, iets van een huis bouwen... Um, om weer een dak boven het hoofd te hebben? Want um, het, is, het is allemaal verwoest, hè? Ja, ja, het is allemaal verwoest. En wat je ziet, het is, ja, de puinhoop is zo groot... dat echt bouwen, dat, is er nog niet, uh, dat komt er nog niet van. Want daarvoor moet je eerst gaan opruimen. Maar je ziet wel mensen die hun kapotte huizen... zoveel mogelijk proberen te herstellen met wat ze hebben. Met triplex, met uh, stukken hout, met alles wat ze kunnen vinden. En uh, ja, dat, dat is iets wat hier op de televisie te zien is. Maar het water is bijvoorbeeld op veel plaatsen nog niet eens weg. Mensen baden daar door dat water heen... en. Uh, water waarin zoals nog uh, lijken ronddrijven. En dat maakt het natuurlijk sowieso bijna onmogelijk om daar iets te gaan opbouwen op dit moment. Dankjewel, Michel Maas, op de luchthaven van Manila... waar het dus druk is. Mensen willen naar de rampgebieden toe. En er zijn mensen die vanuit de rampgebieden wegproberen te komen. Mark-Robin Visser um, heeft meegeluisterd. Het is al de hele ochtend in hete. Ja, um, ja Mark-Robin, als je dit zo hoort, het is ongelooflijk. Mensen hebben bijna alles nodig op dit moment uh, op de ja. Filipijnen. Ja, nou, Truus zei vanmorgen tegen mij... je moet je voorstellen dat je in je op straat staat, hè, Truus? ja. Zo, stelt, zo stel je je dat voor? Ja, ik stel je zo van... je moet eens indenken wat mensen kunnen gebruiken. Je bent nu helemaal naakt. En je komt uit een huis. Ja. Nou, wat moet je dan hebben dan? Je moet aangekleed worden. Het huis moet opgebouwd worden. Je hebt spullen nodig voor binnen. Je hebt alles nodig. Er is geen, er is geen voedsel. Ja, je kunt het niet praktiseren. en... Geen verbandspullen in de ziekenhuizen. Omdat er zoveel gewonden zijn. Dus er komen verbandartikelen en alle andere spullen komen zo tekort. Dus mensen, het enige wat we kunnen doen... help ons uh, om die mensen gelukkig te maken. Ja. Ja. En wat jullie hier kunnen doen is gewoon inzamelen? Inzamelen en dan in verpakken in kisten en in dozen. En dan in een container en dan versturen. Ja. Wij staan hier in een grote loods aan de Dorpstraat in Heten. Waar ook nog twee heren met uh, een hamer en spijkers in de weer zijn? Wat ja, moet het worden? Dat moet een kistje worden, de spullen in het park waarin je Dat moet een kistje waar de spullen in Ja. Bent u een timmerman? Ik ben geen timmerman. Maar. Nee? Maar u kunt wel timmeren? Ja, ik kan wel timmeren, ja. <laughs> Nou, zet u die boelen eventjes in elkaar. Ja, en zo gaat dat hier al meer dan twintig jaar... met uh, Jo en Truus Schoorlemmer en nog veertig andere vrijwilligers, hè? Ja, we hebben in totaal veertig vrijwilligers die... Uh, het zij de hele dag of een halve dag hier komen werken om uh, alles voor elkaar te krijgen. Ja. Zelf ook al heel vaak op de Filipijnen geweest? Ik ben zelf al heel veel een keer op de Filipijnen geweest. Ja. 22 ja. keer. Ja. En de laatste keer op dat zwaars getroffen eiland? De, de laatste keer, de, de laatste twee dagen in maart zijn wij bij het, op het eiland Leiter geweest voor de eerste keer. Ja. En om te kijken hoe het daar was. En, uh, ja, toen vonden wij het zelf al een heel arm eiland... En dat het eiland vaak getroffen werd door telefoons. Maar nu is het wel helemaal leerwaardig. Ja, ja. Uh, we hebben vanmorgen in de uitzending ook gehoord dat het eigenlijk onmogelijk is om nu contact te krijgen met, uh, met de Filipijnen. Horen jullie iets? Wij horen alleen iets via de secretaresse van het eiland. van de gouverneur van het eiland Leijten, die op dit moment in Manila zit. En via haar hebben we het een en andere gehoord. Ja, wat heb je gehoord? Nou, we hebben gehoord dat alles verwoest was en dergelijke. En dat uh, de mensen die wij dus daar kennen. dat die dus toch nog. Uh, ja. Dat die nog in leven zijn in elk geval. Ja. ja. Nou, ik wens jullie veel... Dus... U wou wat zeggen, Truus? Huh? Zijn jullie om half tien nog hier? Nee, we gaan zo weg, Truus. Maar onze uitzending duurt tot half tien. Wil je nog wat zeggen? Lieve mensen, wat wij kunnen doen, wat we vragen aan u... stort alsjeblieft een bijdrage... of geef ons de goederen dat we kunnen zorgen... en het op de plaats brengen. En als wij terugkomen van de Filipijnen... dat we de foto's u kunnen toesturen met de brieven... als bewijsmateriaal dat het aankomt. Om te laten zien hoe het daar aangekomen is. Truus en Jo, bedankt. Ik wens jullie veel succes ja, met de inzameling. Graag gedaan. En ik zeg uh, groeten uit Heten. Ja, groeten uit Heten. Zo is dat. En namens de Filipijn salam ato. Kijk eens aan. En de groeten terug vanuit Hilversum aan uh, Jo en Truus Schoorlemmer. Die hoorden ze vanuit Heten in Overijssel. En uh, de bijdragers van Mark-Robbie zijn terug te vinden op onze website. Daar ook alle foto's en een link naar de stichting Hetens Hulpgoederen -Filipijn op nos.nl. René Passet met de laatste verkeersinformatie. Nog steeds 42 files, Lara. Het oplossen gaat vanochtend wat moeizaam. 160 kilometer staat er nog. Uh, bij Den Haag de nasleep van uh, een pechgeval op de A12. Dat merk je nu vooral op de A4 vanuit Den Haag. Uh, vanuit Rijswijk eigenlijk bij het Prins Clausplein 4 kilometer. En ook file daardoor op de A13 vanuit Rotterdam. Op de A12 zelf is de weg weer vrij, maar bij het Prins Klausplein nog 5 kilometer stad in. Ook opvallend, de A16 Breda Rotterdam, daar is juist een ongeluk gebeurd bij Dordrecht. Er staat vanaf knooppunt Klaverpolder 6 kilometer file. Grote zorgverzekeraars gaan de aanvullende pakketten versoberen. Ze worden volgend jaar duurder en u krijgt er minder zorg voor terug. Dat zegt vergelijkingssite zorgkiezer.nl. Directeur daar is Peter Ruijs Goedemorgen. Goedemorgen. Wat verandert er in de pakketten? Wat gaan we daarvan merken? En we gaan vermerken dat uh, de meest uitgebreide pakketten, daar gaat het in eerste instantie om, uh, dat die in toenemende mate worden ingeperkt, dan wel zelfs helemaal worden afgeschaft. En mm. dat betekent dat je je dus bijvoorbeeld voor onbeperkte fysiotherapie nog maar heel uh, be aanvullend beperkt kunt uh, ver uh, verzekeren. Mm, uh, is daar geen vraag meer naar, dat soort uitgebreide pakketten? Nou ja, die, die is er wel. Maar tegelijkertijd is een duidelijke trend dat uh, je ziet dat uh, gezonde, vaak jonge mensen hun aanvullende verzekering steeds vaker opzeg. Uh, of een, een pakket te beperken, zeg maar. dat betekent dat de mensen die overblijven... ja, die maken eigenlijk die kosten. Dus de winstgevendheid voor verzekeraars... van die aanvullende pakketten staat uh, op het spel. En ja, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je de premie uh, verhogen... Uh, of de, uh, de, de ja, voorwaarden wijzigen. En allebei die zaken zien we nu gebeuren. Het hmm. is dus, dus in feite gewoonweg niet meer rendabel... voor verzekeraars om uh, op deze manier... die aanvullende pakketten overeind te houden. Nou ja, er is trend aan de gang waarin mensen steeds meer ja, consumeren en eigenlijk kijken, wat zit er nog in voor mij? Uh, het idee, waar heb ik nog recht op? Ik zag laatst langs de snelweg een bord staan van een uh, grote brillenfirma die vroeg, uh, heeft u nog recht op uw bril dit jaar? Ja. En dat is een beetje je gedachte. Het is iets waar je recht op hebt en wat je dus ook op gaat maken. En dat is eruit natuurlijk enigszins in het idee van verzekering... iets wat je overkomt en waar je daar op dat moment uh, gebruik van maakt. Ja, en dit is, kan ik mij voorstellen, ook wel funest voor uh, de onderlinge solidariteit... waar uh, toch veel zorgverzekeringen en ook aanvullende verzekeringen op gebaseerd zijn. We betalen met z'n allen voor elkaar. Nou ja, Daar maak ik me op zich wel zorgen over, ja, dat de solidariteit tussen jong en oud en uh, gezond en niet gezond wel onder druk staat. Uh, mensen kiezen steeds meer voor zichzelf en ja, dat, die prikkels zit nu in het systeem. Dat zie je ook bij het uh, kiezen voor een hoger eigen risico en het krijgen van korting. Dat doen ook vaak gezonde uh, jongere mensen met gevolg dat uh, de overblijvers meer moeten betalen of minder krijgen. En dat zie hier ook aan de, aan, de, aan de hand als het om de aanvullende verzekering gaat. Hoe hmm. zegt u, ik maak me daar zorgen over, want welke toekomst ziet u? Voor... Nou, je ziet, in Den Haag wordt ook met groot gemak... de ...zaken vanuit de basisverzekering overgegeven naar de aanvullende verzekering. Waar de gedachte is, dan lossen zij het daar wel op in het particuliere circuit. Um, maar het feit dat het automatisch betekent dat het dan daar ook wel verzekerd is... ...ja, daar zijn we nog niet zo zeker van. Zouden we eigenlijk naar een soort basisaanvulling moeten? Nou ja, het is zo dat, dat uh, over het paaspakket heeft Den Haag alles te zeggen. Over de aanvullende verzekering mogen ze helemaal niets zeggen. Nee. Dan uh, staat Brussel direct op stoep. Dat is iets wat aan de particuliere verzekeraars is overgelaten. En de trend is wel overhevig vanuit die basiszekering naar de aanvulling. Maar als dat eenmaal zover is, dan is maar de vraag van die solidariteit zeg maar, ervoor zorgt dat uh, dat verzekerd blijft. En waar het uiteindelijk toe kan leiden is dat mensen steeds meer zorgkosten uit eigen zak moeten betalen. Ja, en dat is dan natuurlijk, kan ik mij voorstellen, voor mensen die uh, chronisch ziek zijn... of vaak te maken hebben met, met artsen of ziekenhuizen, een, uh, een zware financiële last. Ja, die, die last wordt steeds groter en uh, ja, de individualiteit uh, aan de ene kant... en aan de andere kant de trend om steeds weer te, uh, uh, te willen opmaken, zeg maar, willen gebruiken... Uh, uh, die zorgt ervoor dat de kosten hoger worden. Die kunnen we niet met z'n allemaal betalen. Dus uiteindelijk wordt het overgegeven naar uh, ja, de individuele consument... die uh, dat voor zijn rekening moet nemen. Ja, dat klinkt als een catch-22. Directeur Peter Ruijs van vergelijkingssite ZorgKiezer.nl. Dank u wel. Graag gedaan.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 Put De Mechanics met uh, Over My Shoulder, negen minuten voor half tien is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Miljoenen mensen zijn in Syrië op de vlucht. Europa staat uh, bepaald niet te trappelen om deze vluchtelingen op te nemen. Maar Duitsland heeft de deur tot nu toe het verst opengezet. Het neemt vijfduizend mensen op. Een druppel op een gloeiende plaat, maar aanzienlijk meer dan bijvoorbeeld Nederland. Hier mogen er 250 komen. Duitsland zoekt wel precies uit wie het wil hebben. Correspondent Wouter Meijer ging kijken in het kamp... waar ze nu hun eerste dagen op Duitse bodem doorbrengen. Lina George-Ghori, selna ashritiem. Mevrouw heet Lina Khouri. Ze 10 tien dagen in Duitsland, in deze uh, Friedland. Lena Goury is hier nu tien dagen. Ze zit met haar man en dochtertje op een bank met ons te praten... met behulp van een tolk. Hier is het rustig, zegt ze. We hebben er bijna twee jaar op gewacht. We hadden angst en stress. Er waren bommen en granaten. Dus we zijn heel blij dat we hier nu veilig zijn. De herfstzon schijnt op de gekleurde bladeren. Het kamp heet Friedland. Dat is natuurlijk toeval, maar het ademt hier echt vrede en rust. Je kan je nauwelijks voorstellen dat deze mensen tot een paar dagen geleden nog in een kamp aan de Syrische grens zaten. Isaac, haar man, vertelt dat hij meubelmaker was hij had een goede baan. Maar door de burgeroorlog werd het te gevaarlijk om nog naar zijn werk te gaan. Soms ging er iemand de stad in en haalde die voor iedereen boodschappen. Maar meestal was iedereen te bang. Mijn naam is Bettina Bietemeister. Ik werk hier bij hier krijgen ze elke dag les. Duitse taal en cursussen zoals deze. Omgaan met Duitse instanties. Waar moet je je inschrijven? Wat moet je doen om naar de dokter te kunnen gaan? Het dagelijks leven hier vinden ze heel vreemd. Zoals het zebrapad op de straat naast het kamp. Waar Duitse Mercedes'en en Audi's gewoon stoppen voor voetgangers. Dat zouden ze in Syrië nooit doen, zeggen ze. Martin Steinberg is dominee en leidt ons rond door het kamp. Hij werkt hier officieel namens de evangelische kerk. Maar het is een fulltime-baan geworden uit pure overtuiging. Ze hebben zeer veel en zeer direct met mensen te doen. Ze kunnen hier zien, dat ze helfen kunnen. Ze moeten niet nur darüber reden. We hebben bij ons viele Leute, die wackelen nu met een Maul. Maar ja, hier kunnen ze wat gestalten. Hier kunnen ze zien familie. Het contact met de mensen. Je kan echt iets doen, niet alleen mooie woorden. Ik regel bijvoorbeeld contacten in de steden waar de mensen geplaatst worden, dat ze werk kunnen gaan zoeken en of daar ook al andere vluchtelingen zijn. Hier in de barakken wonen nu zo'n 160 Syriërs. Ze komen in groepjes. Maar er wonen ook asielzoekers uit andere landen. Er zijn mensen van Duitse afkomst die uit Rusland komen. Alles door elkaar. Maar de Syriërs die zijn toch iets bijzonders. Dan gingen de deuren der We Hier komt de elite. In welke hinsicht? In wettenschappelijke hinsicht, in vragen der uitbouwing, veel academische beroepen. Het is zeer onderscheidelijk op wie men hinkomt. Het is de elite. Ze zijn hoog opgeleid. Ze willen graag integreren. Ze zijn daar al in gesprekken geselecteerd. Dus ze hoeven nu geen asiel meer aan te vragen of zo. Ze kunnen hier na twee weken meteen doorreizen naar een stad ergens in Duitsland. Daar krijgen ze woonruimte en vooral als ze mogen werken. Ja, en daar is behoefte aan in Duitsland. Goed opgeleid personeel ja eine win-win Situation das aufnehmende Land kann ja auch seine Interessen anmelden kann sagen ich möchte gerne gut ausgebildete junge Leute haben maar ik ben ook bereid mensen op te nemen die aansluitend uit humanitaire gronden. Ja, het is een win-win situatie. Een land dat vluchtelingen opneemt, mag daar natuurlijk ook eisen aan stellen. Maar Duitsland neemt ook mensen op die nergens anders terecht zouden kunnen: bijvoorbeeld mensen met een handicap. En voor Isaac pleit heel duidelijk dat hij meubelmaker is. Hij weet ook al naar welke stad ze gaan en dat daar werk voor hem is. Heeft hij gehoord? Over een week gaan ze kijken of het echt klopt. En dan? En mijn toekomst is hier, zegt hij. We zijn bang om terug te gaan. Wat we horen en zien van wat daar gebeurt is zo vreselijk. Syrië is voor ons voorbij. is verleden tijd. En zijn vrouw zegt ook, als we teruggaan, dat overleven we niet. Voor ons en voor onze dochter is de toekomst hier in Duitsland. We gaan hier niet meer weg. En dat was een bijdrage van Wouter Meijer. In Nederland mogen dit dus 250 Syrische vluchtelingen vestigen. Dat hebben we welden het al eerder. Daarnaast hebben zich uh, dit jaar zo'n 1700 Syrische vluchtelingen gemeld. En de meeste van ze, deze mensen krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning. Het is bijna half tien. Ik neem u nog even mee naar de A2 bij Maastricht. Een verhaal dat eerder al bekend werd via dagblad De Limburger. Nee, deden onderzoek naar uitbuiting van Portugese bouwvakkers... bij het bouwen van de tunnel op de A2. Um, zij blijken nog recht te hebben op 1 à 2 miljoen euro... aan achterstallig loon en ingehouden kosten. Althans, dat vindt FNV Bouw. Naar eigen onderzoek naar de misstanden. Ellen Hoeienbos van FNV Bouw, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u in eigen onderzoek gevonden? Wat is er zoal mis bij de bouw van die tunnel? Nou, eigenlijk kunnen we hier uh, vier dingen onderscheiden... Waarmee, uh, waarbij uiteindelijk de ingehouden kosten natuurlijk het meest in het oog springen. 9,500 euro per maand betalen deze mensen...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 Dus dat is absoluut te veel en het mag niet. Nee. Ja. En dat is wat u noemt, dus dat, is dat bedrag. Ja, ja. Dat zijn dus inderdaad de kosten. Nou, daarnaast uh, werken ze tussen de 50 en de 57 uur per week. En uh, ja, als je dan ziet wat ze overhouden per maand, dat uh, is gewoon veel te laag. En uh, daarmee wordt uiteindelijk ook de arbeidstijdenwet structureel uh, ontdoken. En ja, deze groepen, wij hebben nu contact met een x-aantal medewerkers. En uh, ja, daar is geen sprake meer van tijdelijk werk. Deze mensen lopen al jaren op de Nederlandse bouwplaatsen rond. Okay. Dus dat zijn eigenlijk de vier zaken die voor ons het meest in het oog springen nu. En... Waarbij uiteindelijk natuurlijk hè, de, de kosten, achterstallig loon en uh, onterecht ingehouden kosten, 1 à 2 miljoen. Ik uh, vind het een pittig bedrag. Ja, want zo komt u op dat bedrag van 1 à 2 miljoen. Als je dat omrekent naar ja. het aantal mensen en, ja. en uren die ze hebben Ja, gemaakt. we hebben een behoorlijk aantal salarisspecificaties. Nou ja, en dat uh, doen we dan maandag een gedeeld, een gemiddeld aantal medewerkers die er natuurlijk al een aantal jaren rondlopen. En dan is dat bij benadering het bedrag waar we op uit gaan komen. En deze mensen, zijn zij daar vrijwillig aan het werk? Wat je zou ook kunnen zeggen, um, als je onder deze omstandigheden daar blijft werken, dat is misschien niet zo verstandig. Ja, nou ja goed, deze mensen hebben natuurlijk uh, weinig keus. Zij willen werken. In Portugal is uh, geen werk. En um, ja, dan krijgen ze de kans om in Nederland te komen werken. En als ze dit uh, bedrag niet accepteren, dan werken ze gewoon niet. En uh, daarom kiezen ze er toch voor uh, ja, om dit maar te accepteren. En wie uh, maakt deze voorwaarden? Wie, wie is hiervoor verantwoordelijk? Nou, de partij waar het hier om gaat is Atlanco Remac. En um, ja, dat is uh, Europees gezien een bedrijf... wat toch al uh, behoorlijk aantal keren in opspraak is gekomen. En uh, ja, wij zijn ze ook al eerder tegengekomen op andere locaties. Het is dus een eerstbedrijf en... toch? Het is een IERS-bedrijf, ja. En uh, die hebben dus uh, ja, in de arme landen... Polen en uh, Portugal hebben ze diverse BV's... waar deze jongens uh, voor werken. En daar wordt steeds op dus onder dezelfde voorwaarden ook gewerkt? Ja, ja de, Portugese, of de Poolse groep, moet ik heel eerlijk zeggen... daar heb ik momenteel geen zicht op. Ik heb me op dit moment ook echt geconcentreerd... op deze Portugese groep. Om dit gewoon uh, ja, goed uit te kunnen zoeken. Maar um, ja, de... De verhalen die ik ook hoor en die mijn collega's ook horen... die er ook op Europees niveau mee bezig zijn... het is eigenlijk altijd een vergelijkbaar verhaal. Structureel en... te lage lonen ja. en daarnaast kosten die onterecht worden ingehouden. En is er in uw andere landen wel eens ingegrepen al? Bij nou ja. uh, nou ja, uh, ook daar ja. um, zijn verhalen uh, in, in Zweden van bekend... en ook in Frankrijk van bekend. En ik begrijp van, een collega, van jullie collega bij de Duitse omroep... dat ook in Duitsland dit bedrijf uh, in opspraak is. Oké. Okay. En een goede bos van FNV Bouw over uh, uitbuiting bij uh, het bouwen van de tunnel op de A2 bij Maastricht. Dank u wel voor uw verhaal. Oké, okay, tot ziens. En zo ben ik aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal voor dit moment. Met veel nieuws over de Filipijnen en onze correspondenten die onderweg zijn naar de rampgebieden. Uh, u zult er meer over horen vandaag op Radio 1. Uh, we gaan eerst naar de collega's. Van de Roos, Sven Kokkerman. Sven, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heb jij vanochtend? Het dreigt een ramp als er nog meer pardon, windmolens voor de kust worden gebouwd, zegt de kustwacht. De VVD wil nu opheldering van uh, haar eigen minister, Henk Kamp van Economische Zaken. Buiten alle proporties noemt het college uh, Bescherming Persoonsgegevens... het plan van minister Opstelte om alle reisgegevens van alle Nederlanders op te slaan. En een keurmerk voor vrouwvriendelijke films in vrede. Hm. Waarom is mijn raadsel? Maar we gaan het straks horen. Nou, dan luister ik met je mee. Bij de KNRO. Dit is Radio 1. Is maar even naar wat Meegens voor het NOS Journaal. Op de Filipijnen proberen veel mensen weg te komen uit het rampgebied... dat drie dagen geleden zwaar werd getroffen door de orkaan Hayan. Die orkaan kost aan zeker 10.000 mensen het leven. Tegelijkertijd willen familieleden, hulpverleners en journalisten... naar het getroffen gebied. Volgens correspondent Michel Maas is er daarom op de luchthaven van Manila... een grote chaos. De stichting preferente aandelen BKPN wil de beschermingsconstructie rond het bedrijf opheffen. Die muur was in augustus opgetrokken om een vijandige overname door America Mobile te voorkomen. Vorige maand trok het Mexicaanse bedrijf zich terug. En dat is voor de stichting preferente aandelen reden om de muur neer te halen.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 20 files zijn er over van een hele drukke ochtendspits. Alles bij elkaar nog 80 kilometer. De meeste files beginnen wel op te lossen. Ze staan vooral nog rond Amsterdam en Den Haag. En een paar springen eruit. De A13 Rotterdam-Den Haag is helemaal volgelopen. Tussen de afrit Berkel en Rode Reis en knoopt het Ippenburg, 9 kilometer. Dat is een erfenis van uh, een auto met pech op de A12 bij Prins Klausplein. Is zo lang van de weg af. De A16 Breda-Rotterdam. Daar was een ongeluk uh, bij de randweg Dordrecht. Drie kilometer vielen nog, maar alle rijstroken zijn weer open. Dat geldt helaas niet. Voor de Velser Tunnel in de A22 en daarom nog file richting Beverwijk. Drie kilometer na een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Het dreigt een ramp als er nog meer windmolenparken voor de kust worden gebouwd, zegt de kustwacht. Het opslaan van al onze reisgegevens om terrorisme tegen te gaan is onnodig en overdreven, zegt het college Bescherming Persoonsgegevens. Zweedse bioscopen <coughs> pardon, geven vrouwvriendelijke films een keurmerk. En het ochtendhumeur van Hans Beum, Het is drie over half tien. Dit is de KRO. Hier is goedemorgen nee. <truimt> Martin Gimies is vanochtend in Arnhem. Stakende advocaten. Maar wat betekent dat voor de rechtbank? U kunt mij volgen op Twitter als u wilt, at skokkelman. En reacties en vragen kunt u kwijt via goedemorgen Nederland, .no. De Nederlandse kustwacht, dames en heren, vreest voor een ramp... als er nog meer windmolenparken voor de kust komen. Volgens de kustwacht is de Noordzee al een van de drukste zeeën ter wereld. Contact nu met René Leegte. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent VVD-Kamerlid en u gaat vandaag met minister Kamp van Economische Zaken... over die windmolens praten. Waarom vreest de kustwacht voor een ramp? Ja, we hebben vanavond we hebben we de begrotingshandeling Energie. En in de voorbereiding daarvoor had ik contact met de kustwacht. En zij zeggen: er zijn nu 130.000 schepen per jaar over de Noordzee. Dat gaat groeien naar 200.000 schepen. Uh, de haven van Rotterdam heeft bezwaar gemaakt tegen windmolens, tegen Engelse windmolens, die Engeland heel ver uit de kust zet... Ongeveer voor de ingang van de haven van Rotterdam. Eh, omdat zij zeggen. al die extra bewegingen. al die eh, eh, eh, extra activiteit op de Noordzee. plus de grotere kans op extreem weer. Ja, dat leidt tot extra risico's. En mijn vraag is of we dat onvoldoende in beeld hebben. Wat is het antwoord op die vraag? Eh, ik denk het niet. Ik denk het niet, anders stel ik het niet. Eh, maar als je ook kijkt, er wordt een plan gemaakt. waar in december over gesproken zal worden en dat is dan weer met de minister van uh, Infrastructuur en Milieu... Ja. dan is de keuze zo conflictvrij mogelijk gebieden zoeken. Dat betekent dus, je realiseert je dat er conflicten zijn... Ja. en we willen dan het zo conflictvrij mogelijk. Maar ja, wat betekent vraag... dit voor de bouw van die windmolenparken? Kunnen ze dan komen of kunnen ze niet komen, wat u betreft? Nou, de VVD vindt sowieso windmolens duur. Op zee zijn ze wel verschrikkelijk duur. Het hoeft niet van Europa. Het stond ook niet in het regeerakkoord. Dus? En uh, waar we nu mee zitten is dat in het energieakkoord afspraken zijn gemaakt om uh, de doelstelling te verhogen. Dat je dus naar 16% hernieuwbare bij de energie uh, gaat. Ja. Daarbij hoort dan wind op zee, dus we moeten daar niet goed over nadenken hoe dat kan. En ik vind dat we uh, moeten zorgen dat dat niet ten koste moet gaan van de, risico, of van, van de veiligheid van schepen. Wilt u dan desnoods het regeerakkoord openbreken als blijkt dat dat onveilig is voor scheepvaart? Ja, het regeerakkoord was in die zin slim, omdat we daar niet zulke afspraken hadden gemaakt... Dus dit komt uit het energieakkoord. Ja. En uh, kijk, de, de Nederlandse maar moet dat economie dan van in tafel? de crisis. En, en Europa heeft het ook moeilijk. Dus de, uh, de manier om de economie uit stop te trekken is via handel. Ja. Maar daarvoor is de haven van Rotterdam cruciaal. Ja. En op het moment dat je dan blokkades voor die haven gaat uh, neerzetten, ja. dan is de kans groot dat schepen niet meer naar Rotterdam gaan, maar uitgelijken naar andere havens. Maar wilt u dan, dan als de, wilt u dan als de antwoorden van de minister niet uh, toereikend zijn de bel zetten in dat energieakkoord desnoods? Nee, dat kan ik helaas niet. Want ik ben de enige die dat nu zegt. Maar als er een meerderheid is, is dat natuurlijk verstandig om daarover na te denken. U je hebt het over de meerderheid. Maar een meerderheid van de Tweede Kamer vindt gewoon dat die windmolenparken er moeten komen. Ja, en daarom vind ik ook dat... De reden van mijn oproep samen met de kustwacht is ook dat ik vind... dat we ons niet kunnen verschuilen. Dat als er straks ongelukken gebeuren en er uh, uh, strijdt een schip in tweeën... en er komt een olievervuiling in de Waddenzee... dat ze dan zeggen, oh, dat hebben we nooit geweten. Nee, we weten het goed. We weten dat dus de risico's toenemen. Ja. We weten dat de kosten enorm toenemen. En dan is het de vraag of mensen dat willen ze weten... ze dus willen het doorzetten. Ja, nou is er wel een ander punt nog... en dat is dat de minister van Infrastructuur en Milieu... dat is uw partijgenoot Schultz van Hagen... inmiddels een definitieve vergunning heeft verleend aan de Eneco... voor de realisatie van windpark Q4 West... voor de kust van Bergen aan Zee. Komt dat dan ook in het geding? Klopt, want dat is een park dat is al een paar jaar geleden vergund. Uh, uh, dus die vergunning is afgelopen en uh, verlengd. Het antwoord daarop is natuurlijk nee, want uh, die vergunning die is onherroepelijk. Maar het is wel zo dat we moeten nadenken of we een nog nieuwe parken op zee zouden willen zetten. Er komen steeds meer scheepsbewegingen. Er zijn per jaar zo'n 160 schepen die stuurloos voor de kust van de uh, Noordzeekust dobberen. Ja. Nou, als je een bijna verdubbeling van de scheepsvaart krijgt, dan kun je je voorstellen dat dus ook het aantal stuurloze schepen toe zal nemen. Ja. Nou, als je dan meer obstakels neerzet. En het punt is: als zo'n schip tegen zo'n molen vaart, dan valt die molen om. Dat is natuurlijk vervelend voor die molen. Maar de kans is groot dat zo'n romp open splijt, zoals we gezien hebben bij de Costa Concordia bij Italië... Ja, die, die, dat schip liep op een rots omdat de kapitein niet stond op te letten. Ja, maar dat is een kleine spitse rots, was dat. Dus die scheepswanden, die zijn natuurlijk heel kwetsbaar voor scherpe spitse dingen die ineens in de zee staan. Ja, maar wat is dan, maar wat is dan, de, wat is dan de conclusie van uw pleidooi nu? Namelijk, u zegt, als de kustwacht daarvoor waarschuwt en het is niet veilig, niet meer doen. Maar u zit vast aan het energieakkoord. Er is een meerderheid van de Tweede Kamer. Ja, wat ik dus vind. Kijk, wat de VVD vindt, is dat we in Europa zouden moeten samenwerken op het gebied van energie. Europa is de kleinste schaal om een logisch energiebeleid te doen. Op dit moment zien we dat alle landen hun eigen uh, beleid gaan voeren. Uh, Duitsland doet dat, Engeland doet dat, België doet dat, Nederland doet dat ook. Het energieakkoord zet Nederland met zijn rug naar Europa. Ik vind dat onverstandig. Uh, je ziet ook dat de kosten toenemen. En als ik dan constateer dat we bij wind op zee dat dat nog wel eens hele grote extra kosten zijn... plus onveiligheid van scheepvaart... dan vind ik dat ze daar met z'n allen over na moeten denken... of ja. iedereen dat wil. Maar wat en is dat dan, dan consequentie de consequentie van bent, het nadenken. Ja, dat... Het lastige is dat ik dan de enige ben. Dan kan ik dus niks doen. Nee. Maar dan weet het in ieder geval wel. Dus als er dan iets gebeurt... dan zal ik zeggen tegen de Partij van de Arbeid... uitelt je zo. Uitelt je zo, ja. Dus verder dan dat gaat het niet. Nou ja, en ik vind dus ook, nou in die zin, dat ik ook zal vragen vanavond of we uh, de, de uiverwol van die windparken uh, gewoon rustig aan kunnen doen. Zodat we ook nog kunnen uh, stoppen als we ontdekken dat het inderdaad niet goed gaat. Ja, nou hebt u contact gehad ongetwijfeld met de minister van Economische Zaken, want dat is een partijgenoot van u. En er is veel contact altijd tussen Kamerleden en zittende bewindslieden. Hebt u het hier al met hem over gehad? Nee, omdat uh, ik mijn eigen verantwoordelijkheid heb. Dus vorige week had de minister de EZ-begroting. Dat heb ik niet gaan. We hebben het nu over energie. Ja. Ik vind dat de Kamer heeft een eigen verantwoordelijkheid heeft. Ik maak me zorgen over deze windmolens op zee. Mm -hmm. uh, ik realiseer me dat de minister een eigen verantwoordelijkheid heeft. Hij heeft een regeerakkoord. Nou, daar stond niks in. Nee. En hij heeft een energieakkoord. En daar zijn deze plannen uitgekomen. Ja. En ik vind die plannen onverstandig. U zegt beter ten halve verkeerd uh, dan ten hele gedwaald. Ja, want als we zien wat de risico's zijn... Uh, ja, voor milieu... En, en, en mens van schepen die, uh, uh, ja, waar, waar rampen mee kunnen opstaan, ja. uh, dat is groot. Goed, dat punt is helder. Overigens hebben wij ook de kustwacht uh, gevraagd om nog even uit te leggen... wat voor rampen zij dan precies verwacht. Maar de kustwacht mocht niet reageren van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik uh, onverstandig. Ik vind dat je in debatten die uh, belangrijk zijn... Als, zoals een onderwerp als het gaat om wind op sneeuw... Vind ik dat alle stemmen gehoord moeten worden. Ja. En als je kijkt ook naar die beleidsnotities die dan gemaakt worden, dan valt het op dat dat uh, ambtenaren zijn, maar dus niet de kustwacht, die dat is dan niet betrokken bij zo'n, althans uh, niet zichtbaar voor mij, ja. bij zo'n uh, uh, ontwikkeling. Nou, dat vind ik een gemiste kans, want dan moeten we moeten wel met z'n allen een boven tafel krijgen. Dus ook maar opheldering van uh, Melanie Schultz van haar? Nou, ik, ik, ik zal uh, contact zoeken met de kustwacht om te kijken of het klopt wat u zegt. Goed, dat hebben we van ze gehoord. Maar gaat u dat vooral doen? En dan zijn we benieuwd naar uw vervolgstappen. Ik dank u zeer, René Lichten van de VVD. Dank u wel. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Google begint vandaag met het inzetten van namen en foto's van gebruikers voor uh, advertenties. Mag Google zomaar gebruik maken van uw foto's? Dat is de vraag aan Jasper Bakker, en die is redacteur bij Webwereld. Google mag zomaar onze naam en assistenties gebruiken, want daar hebben wij toestemming voor gegeven. Toestemming voor gegeven in de algemene voorwaarden die Google stelt voor gebruik van zijn diensten. Je kunt overigens wel een opt-out doen. Dus zeggen ik doe dit liever niet mee aan, aan dit gebruik van mijn identiteit op Google. En het is um, op Europees niveau nog wel een kwestie van mag dit in verhouding met de prijsuitgeving in diverse landen. Ja. Het antwoord dus van Jasper Bakker van Webwereld. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Arnhem. En daar is Martin Grimmies. Alleen de voetstappen en het geluid van een vegende schoonmaker... in de hal van de rechtbank in Arnhem. Het lijkt uitgestorven. Maar als je iets verder loopt en langs de bodenbalie gaat... dan zie je dat er toch wel wat mensen zijn. Onder andere ook een mevrouw in Zwarte Toga en Witte Bef. Dus er is ook een uh, advocaat aanwezig. Hé, hey, moet u niet staken vandaag? Eigenlijk wel. Maar in het belang van mijn cliënt ben ik vandaag wel hier. Wat doet u voor zaak? Een jeugdstrafzaak. En verder uitstel is niet in het belang van mijn cliënt. Nee, maar uh, uw uh, confrères, zal ik maar zeggen... die gaan allemaal staken. Heeft u het overwogen? We hebben het heel nadrukkelijk overwogen, maar ik let op het belang van mijn cliënt niet gedaan. Maar ik ondersteun de staking van harte. Ja, maar toch uh, staat u nou met een dubbel gevoel hier vandaag. Jazeker, ja. ja eigenlijk toch liever staken, maar het belang van het cliënt gaat dan toch best nobel, hè? Ik weet niet of het nobel is. Het was ook nobel geweest om te staken, ja. maar gelet op deze zaak was dat niet mogelijk. Uh, ik loop eens even naar de persrechter, Wendy Viervijzer. Ja, in de grote hal is het een beetje uitgestorven, maar ik zag toch nog een mevrouw in toga staan. Het is misschien niet helemaal uitgestorven vandaag. Nee, dat klopt. De zittingen zijn net begonnen. En uh, ja, we kunnen nog niet zien of er nou heel veel advocaten wel of niet uh, verschijnen vandaag. Want uh, als een advocaat denkt van ik ga staken, kunnen ze dan gewoon zich hier afmelden en uh, zeggen nou uh, ik kom niet? We hebben afgelopen vrijdag een aantal aanhoudingsverzoeken gekregen. Zes in totaal. Waarvan één aanhoudingsverzoek op later moment weer is ingetrokken door de advocaat. Die zei, ja mijn cliënt wil heel graag dat ik kom. Dus ja, dan kom ik. Ja, net als deze mevrouw die zegt, van: ja, ik vind het toch te belangrijk. Ik kom toch. Ja, dat hebben wij ook als rechtspraak gezegd. We gaan op de zitting bepalen of een zaak wordt aangehouden of niet. Daar spelen natuurlijk allerlei belangen. Niet alleen die van de advocaat, maar ook van de verdachte. Ook van benadeelde partijen. En uh, dus ja, de kans loop je, het risico loopt een advocaat als hij zegt ik kom niet, dat de zaak toch doorgaat. Ja, laten we even naar een, een, een zaal lopen waar uh, vandaag alweer niet een, uh, een zaak gaat dienen. De zaak kan dus doorgaan zonder advocaat. Ja, dat klopt. We hebben begrip voor uh, de stakingsactie van de advocaten. Maar uh, wij vinden dat ze ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. En we vinden het jammer als uh, mensen rechtzoekenden daar de dupe van worden. Maar is dat wel eens gebeurd, of komt u het wel eens tegen dat een verdachte er zit zonder advocaat. Is dat, is dat dan lastig voor een rechter? Uh, het gebeurt regelmatig dat een verdachte er zit zonder uh, advocaat. Oké, okay, dan gaan we even de, de rechtszaal in. Is helemaal leeg nu. Het gebeurt Echt? regelmatig. Het gebeurt regelmatig. Uh, het is ook niet altijd verplicht hè, om een advocaat mee te nemen. En uh, ja, als rechter ben je een professional en dan ga je natuurlijk ook uh, uh, ja, behandel je de zaak en kijk je ook naar het belang van de verdachte... Ja, hier uh, bij dit tafeltje moet dus de advocaat gaan staan. Hè. Daar zit u dan, hè, op die stoel. Uh, u had ook die stoel leeg kunnen laten vandaag... om solidair te zijn met de advocaten. Ja, dat is toch niet helemaal de rol van de rechtspraak? Weet u het wel met z'n eens? Ik heb begrip voor hun, hun ja, We hebben ook wel zorg over de bezuiniging. Dat die zorg hebben we ook wel gedeeld uh, toen uh, de minister en uh, de staatssecretaris advies hebben gevraagd. Het is natuurlijk ook heel erg belangrijk dat er uh, toegang is tot de rechter en dat er een adequaat uh, stelsel is voor mensen die dat niet kunnen betalen. Uh, dus die, die zorg hebben we zeker. Maar goed, we hebben ook gezegd, ja, uh, we hadden liever gezien dat het op een andere manier gebeurt... zodat in ieder geval uh, justitiabelen en andere mensen niet de dupe worden van deze actie. Die stoel daar is dus gevuld. Deze even afwachten of die nog gevuld raakt vandaag. In ieder geval gaan veel advocaten staken vandaag. Wendy Vierweizer, persrechter in Arnhem, dank u wel. Graag gedaan. En wij bedanken ook Martijn Gimijs. Straks Afrikaanse vluchtelingen die via Lampedusa Italië zijn binnengekomen... ...leiden een uitzichtloos bestaan in opvanghuizen. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag, 2008. Alle paddo's worden binnenkort verboden. Dat heeft de ministerraad vandaag besloten. Naast de paddo's in gedroogde vorm... ...zullen ook de verse paddenstoelen onder de opiumwet vallen. Deze dag in 2008 kondigt de ministerraad een verbod op paddo's aan. Volgens minister Klink van Volksgezondheid is dat nodig... omdat het gebruik kan leiden tot levensbedreigende incidenten. De minister gaat daarmee in tegen het advies van August Delors van het adviesbureau Drugsbeleid. De directe aanleiding uh, dat paddo's in december 2008 werden verboden... waren een aantal ernstige ongelukken... Uh, in het gebruik van paddo's onder toeristen in Amsterdam... Tussen 1 december en 31 maart moest er acht keer een ambulance aan te pas komen om een paddelgebruiker te helpen. Ik was verbaasd dat meester Klink uh, tot een verbod overging, omdat uh, zijn adviesorgaan uh, hem twee keer al had geadviseerd om dat niet te doen. Mijn zorg had ik al eerder overgebracht aan de minister... Uh, dat bij een paddoverbod de, de, de alternatieve uh, uh, psychoactieve stoffen... die min of meer dezelfde werking hebben aan paddo's, uh, waarvan een groot gedeelte al illegaal zijn... en waarvan een aantal anderen uh, daar heel weinig... Gezondheidsrisico's van bekend zijn, dat die daarvoor in de plaats zouden komen. Met andere woorden, het paddenverbod, zouden we van de regen in de druk komen, omdat de behoefte aan de werking van, van, van deze stof, ja, die is er in de samenleving. Riders on the storm. Riders on the storm. Het bizarre van het hele paddenverbod was dat uh, de minister over het hoofd zag. dat ook de truffel al verkocht werd in de smart shops in Nederland. Uh, wat dus gebeurde: dat door het paddenverbod. Uh, verschoof de verkoop uh, en dus de behoefte onder, onder de, onder de paddeliefhebbers. naar het gebruik van uh, truffels. Dit hele verbod past in de traditie van de overheid van de eind van de zestig jaren van de vorige eeuw dat een overheid altijd uh, uh, alleen maar naar de incidenten kijkt hè, bij de opkomst van druk en drukgebruik hè dat heeft zich toch Tweede half, zestige jaren heeft ze dat ontwikkeld in, in, in onze westerse samenleving. Dat een overheid alleen maar uh, de incidenten uit, het, uit zijn verband rukken. Dan alleen maar kijken naar de, naar de typische specifieke risico's van het product zelf. En dan vroeg of laat altijd tot een verbod overgaat. Zonder na te denken over wat daar de gevolgen van zijn. August Deloor van het adviesbureau Drugsbeleid... over de beslissing van de ministerraad... om het verbod op paddo's in te voeren. Het was allemaal deze dag in 2008. Dit komt uit Duitsland. Lekker stemmetje van een Duitse rb zall Lala heet dat nummer. Oceana, de zangeres. It's the first of May. I don't feel the same. I'm something changed. Since you crossed my way. I like the li -la. Even your daddy did it to your mama. I like the lala. Li you like the lala. Li De kerstman was er ook bij, geloof ik. Lala was dat met Oceana. Het is acht minuten voor tien uur, luistert naar de Cairo op Radio 1. De vluchtelingenstroom vanuit het Afrikaanse continent... via het Italiaanse eiland Lampedusa, blijft maar aanhouden. Correspondent Hedwig Zedijk bezocht een opvanghuis in Rome... waar meer dan duizend illegalen zich verschuilen. Dit is een oud gebouw van de universiteit... waar uh, al zeker tien jaar immigranten wonen, uh, zoals Mahat. Ja, ja, is Mahat is, komt uit Somalië en die woont hier al een hele tijd. In ja Hij is al zeven jaar hier. Hier ja, leven vier paesi, Somalië, Sudan, Eritrea en Ethiopië. Er, er. 1250 mensen. Dus 1250 mensen uit vier verschillende landen: Ethiopië, Eritrea, Sudan en, en Somalië, wonen hier allemaal samen. Ja, dat was Hedwig uh, in dat vluchtelingenkamp. 12 uh, vlicht, of, 1250 vluchtelingen dus uit vier landen. Ethiopië, Soedan, Somalië en Eritrea hoorden we haar zeggen. We hebben nu live contact met haar. Goedemorgen, Hedwig. Goedemorgen. Ja, uh, wat trof je daar aan behalve de aantallen die ik net al heb genoemd? Nou, precies wat je verwacht als je naar een enorm gebouw van zeven verdiepingen gaat dat al 15 jaar leeg staat en dat tien jaar geleden gekraakt is door honderden mensen, vieze matrassen op de grond, uh, overal stapeltjes kleren, water in de kelder, kapotte ramen. Absoluut geen hygiënische toestanden dus. Hoe lang zitten die mensen daar al? Nou, tien jaar geleden is het voor het eerst gekraakt. De jongen die ik sprak zat er al zeven jaar. Uh, er is veel verloop. Uh, deze jongen, die Mahat, die is bijvoorbeeld ook anderhalf jaar in Finland geweest. Een paar maanden in Nederland, in Duitsland. Ze komen steeds terug, want in, uh, op Lampedusa worden vingerafdrukken afgenomen. En dan worden ze teruggestuurd naar Italië als ze in een ander Europees land zijn. Want Italië is verantwoordelijk voor de opvang, de asielaanvraag of de eventuele uitzetting. Juist. Um, nou, horen we heel veel uh, vreselijke verhalen uit uh, dat deel van de wereld... En zeker vanaf dat eiland. Nu ook weer de afgelopen paar dagen over verkrachtingen aan boord van dat schip. Uh, deze mensen zitten dus in dat opvanghuis. En hebben nu een comité gevormd. En wat gaat dat comité doen? Ja, dat is eigenlijk alleen maar om het in goede banen te, te leiden. Ze hebben het gebouw Palazzo Salam genoemd, het vredesgebouw. Ze wilden absoluut niet dat daar in het gebouw... ook nog eens een keer ruzie of, of oorlog uitbreekt natuurlijk... tussen die mensen die het uh, behoorlijk slecht hebben. Dus ze hebben van elk land hebben ze twee vertegenwoordigers in dat comité zitten... die bij iedereen die nieuw binnenkomt uh, een soort van intakegesprek houden per land. Dus komt er iemand uit Ethiopië die gaat naar die vertegenwoordiger... als ze kleren krijgen van mensen van de kerk of van andere mensen, dan gaat dat naar een gezamenlijke ruimte... met een groot kettingslor op. Alleen die acht mensen die vertegenwoordigers hebben... de sleutel daar, die zoeken een beetje dat te verdelen. Proberen het dus een beetje in goede banen te leiden... zodat het Palazzo, palazzo Salam, het Vredespaleis, zijn naam era kan aandoen. Ja, is dat geen regeringstaak of op zijn minst een taak van de burgemeester? Ja, natuurlijk de regering. Maar het probleem is dat er veel te weinig officiële opvangplaatsen zijn. 3.500 in heel Italië voor asielzoekers. En dat is natuurlijk veel te weinig als je bedenkt... dat er ongeveer tussen de 15.000 en de 20.000 per jaar binnenkomen. Uh, ze hebben officieel recht op een dagvergoeding, op een weekvergoeding... om uh, ja, een beetje als zakgeld toch rond te kunnen komen. Dat is nog nooit uitgekeerd. De mensen hebben wel... Een aantal rechten, maar er is niks georganiseerd. En de rechten staan op papier, maar worden echt niet in de praktijk gebracht hier in Italië. Met andere woorden, een totaal uitzichtloze situatie voor de mensen die daar zitten. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ik heb ook verschillende mensen gesproken die eigenlijk zeggen dat ze net zo lief weer teruggaan, Want ze hebben het net zo slecht in hun eigen land, waar ze ook geen werk hebben, ook geen eten hebben. Maar tenminste nog wel familieleden. Juist. Goed, uitzichtloze situatie. Um, en uh, vooralsnog is er dus geen uitzicht op een politieke oplossing... vanuit Rome of vanuit een ander deel van Italië? De huidige regering heeft beloofd de officiële opvangplaatsen uit te breiden. Maar wanneer dat gaat gebeuren is nog onduidelijk. Kan wel even duren dus. Ik denk het wel, het is Italië. Dankjewel, Hedwig. Vanuit Rome in dit geval. En ze was op Lampedusa, zoals u uh, hoorde in de korte bijdrage... vanuit de reportage van Hedwig. Zometeen, dames en heren, het College Bescherming Persoonsgegevens... maakt zich zorgen over het plan van minister Opstelte... om de reisgegevens van alle Nederlanders op te slaan... om terrorisme te lijf te gaan. U hoort het zo in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Blijf bij ons hier op Radio 1. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Internet, langs Twitter, kranten, radio en televisie. Uw gids langs de media in binnen- en buitenland. De Chinezen hebben de wijn ontdekt. Ze drinken alles op. Wat hebben we nou weer aan onze fiets hangen? Wat heb je bijgedragen en hoe je dat hebt gedaan? Hoe je hebt samengewerkt? Wat je aanpak is? Het wordt meer een persoonlijke boodschap, als het ware. Het wordt een hele persoonlijke boodschap. Nou, we beginnen alles door elkaar te houden. Wij gaan alle paddenstoelenkennis met elkaar... Uh... Op de vuist. Op de <laughs> <laughs> de Gids.fm. Straks, tussen 11 en 12. Radio 1.